Morgen om kwart over twaalf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Twaalf uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. De politie pakt vier de verdachte op na fatale mishandeling, grensrechter. Een verkeerschaos werd het vanochtend niet. Toch zijn er kleine problemen door de sneeuw. Japan is opgeschrikt door een aardbeving en een tsunami-waarschuwing. Die sneeuw. Vanmiddag trekt hij, euh, dan sneeuwt het op veel plaatsen nog. Maar dan trekt hij naar het zuiden weg. In het noordoosten blijft het overwegend droog. Er staat eerst nog veel wind, later wordt het allemaal wat rustiger. Een paar graden boven nul vandaag. Morgen eerst zon, later bewolkt. Het blijft de hele dag licht vriezen. Het blijft wel tot de avond droog. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden... voor de mishandeling van een grensrechter in Almere. De grensrechter kwam daarbij om... Drie jongens zaten alvast voor de mishandeling. Ze werden de nacht na de mishandeling van zondag op maandag opgepakt. Thomas Aaling van de politie Midden-Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Een, een vierde verdachte. Om wie gaat het? Het gaat om een 16-jarige Amsterdammer die we gisteravond in Amsterdam hebben aangehouden. En, en waar wordt hij van verdacht? Waarom is hij aangehouden? Hij wordt hiervan verdacht met betrokkenheid bij het vreselijke incident dat heeft plaatsgevonden afgelopen zondag. Er zijn al drie personen aangehouden en nou, dit is dus de vierde in deze zaak. De politie gaat nog steeds verder met het onderzoek. Twintig rechercheurs hebben de zaak in onderzoek. En hoe, hoe bent u deze jongen op het spoor gekomen? Nou, we hebben heel veel getuigen gehoord. Uh, twintig rechercheurs onderzoeken deze zaak. Nou, we krijgen steeds meer informatie en uiteindelijk kwamen we dus bij deze 16-jarige Amsterdammer uit. Die is op dit moment ingesloten voor verhoor. En de foto die vanochtend op de voorpagina van de Telegraaf stond, heeft die, heeft die nog een rol gespeeld? Nou, beeldmateriaal uh, wat er al getoond is, dat hebben wij al in ons bezit. Uh, daar doen wij natuurlijk al onderzoek naar. Ja. Um, en dat heeft niet direct betrokken bij de aanhouding, want dat is gisteravond geweest van deze 16-jarige ja. Amsterdammer. Hm. En, en houdt u rekening met nog meer aanhoudingen? Vier jongens nu vast, gaan er nog meer volgen? Ja, we zitten nog volop in het onderzoek en uh, meerdere aanhoudingen worden zeker niet uitgesloten. Zeker niet uitgesloten, dat klinkt alsof er, uh, alsof er nog meer aan zitten komen? Nou ja, we zitten nog volop in het onderzoek. We hebben nog heel veel informatie, we hebben heel veel getuigen gehoord. Al die informatie die wordt nu uh, bij elkaar gelegd. En uh, ja, als we natuurlijk een verdachte tegenkomen, in ieder geval een persoon kunnen aanhouden... die betrokken is geweest bij dit vreselijke incident, zullen we die zeker gaan aanhouden. Thomas Haling van de politie in Utrecht, dank u wel. Een aardbeving in het noordoosten van Japan. Aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. Journalist Kjeld Duits in Japan. Kjeld, wat kreeg jij zelf mee van die beving? Ja, ik was toevallig in een plek wat dichter bij de aardbeving dan in Tokio zelf. En het was waarschijnlijk de langste aardbeving die ik in mijn carrière heb meegemaakt. Het was echt een hele zware, hele lange aardbeving. Ik was mensen aan het interviewen. Die ook heel bekend zijn met het rampgebied. En je kon zien dat die hun adem inhielden. Die vreesden het ergste natuurlijk. Ik bedoel, met, met vorig jaar nog vers in het geheugen. Inderdaad. Uh, wat ik ook verwacht is. Ik weet uit uh, ervaring in het rampgebied. dat met de minst geringste aardbeving. mensen meteen weer uh, de berg oprennen. En dit was echt een hele zware aardbeving. Het was met een 7,3 ook zwaarder dan de aardbeving. ...van Kobe, 1995. Eh, dus het is best wel bijzonder dat er eh, slechts tien mensen gewond zijn geraakt. Er is dus wel licht gewond. En dat er geen schade is. Er werd wel direct een tsunami-waarschuwing ook gegeven, hè? Inderdaad. Die zijn net eh, een minuutje of twintig geleden opgeheven. De hoogste tsunami die binnenkwam is één meter... Nou klinkt dat niet zo heel erg, maar een tsunami van 1 meter, daar zit behoorlijk veel kracht achter. Met een tsunami van 30 centimeter kan je al niet meer staan. Eh, dus met 1 meter eh, word je gewoon op, om eh, jij gezweept. Dus het is wel eh, iets dat ook schade zou kunnen aanrichten. Maar zover bekend heeft het geen schade aangericht. Maar natuurlijk het meeste dat eh, vernietigd kan worden is vorig jaar al in dat gebied vernietigd. En, en staan uh, de, de, de, de hulpdiensten nu nog paraat... voor het geval er nog naschokken zijn of zo? Um, zover ik weet niet. Uh, volgens mijn ervaring houdt het nu ook wel op. Um, wel zegt men tegen mensen... dat, zich, uh, dat ze niet naar uh, de kust moeten gaan... of in ieder geval niet naar het strand moeten gaan. Want er is natuurlijk ook altijd nog een kans... dat er weer een naschok komt. Um, um, de Japanse sneltrein, de Shinkansen... Eh, die loopt nog niet eh, in het gebied... waar deze aardbeving vandaag heeft plaatsgevonden. Die staat nog stil. Japan hield de adem vandaag even in. Opnieuw een aardbeving. Eh, maar geen doden voor zover bekend. Wat mensen licht gewond. En een tsunami waarschuwing die weer ingetrokken is. Eh, al met al valt het mee, Kjeld. Ja, gelukkig wel. Eh, zelfs bij... De kerncentrales, is, is ondanks dat er alarm werd geslagen, geen problemen. Men heeft geen hogere eh, radioactiviteit eh, nog gemeten. Kiel Duits, vanuit Japan, dankjewel. je wel. Scheperziekenhuis in Emmen heeft een aantal patiënten... teveel chemotherapie gegeven. Door een fout in de ziekenhuisapotheek hebben 14 patiënten... gedurende drie jaar een dosis van een middel gehad... die anderhalf keer zo hoog was als voorgeschreven. Het ging fout in de ziekenhuisapotheek waar omrekenfouten zijn gemaakt bij de dosering van het middel bleomicine. patiënten zijn inmiddels door het ziekenhuis ingelicht. Het incident is gemeld bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Dit is het NOS-journaal, het door Altmegens. Door de sneeuwval is de ochtendspit flink drukker geweest dan normaal... maar een chaos is uitgebleven. Het drukste moment was rond 8 uur vanochtend. Stond er ongeveer 180 kilometer file. Volgens de ANWB is dat ongeveer drie keer zo druk als een normale vrijdagochtend. Ook het treinverkeer heeft weinig problemen gehad. De spoorwegen hebben een aangepaste dienstregeling ingesteld. In Limburg is de Zwalmetunnel in zuidelijke richting dicht vanwege de sneeuw. Rijkswaterstaat heeft de tunnel in de A73 afgesloten... omdat het hoogtedetectiesysteem kuren vertoont door de sneeuw. Daardoor is er een gevaar dat er vrachtwagens worden doorgelaten... die te hoog zijn en dan vast zouden komen te zitten.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 wordt nu voor dit jaar een groei van 0,7 procent verwacht. Voorheen was dat 1 procent waar rekening mee werd gehouden. De Europese Centrale Bank verlaagde gisteren al de prognoses... voor de economie van de Eurolanden. De VVD was vanochtend op bezoek in de kerk... waar vreemdelingen tijdelijk worden opgevangen... nadat ze hun tentenkamp in Amsterdam-Osdorp moesten verlaten. Die partij was een van de voorstanders van het ontruimen van het tentenkamp. Malik Asmani, woordvoerder asielzaken... ging daar in gesprek met Anthony Fountain van de Vluchtkerk... zoals de Sint-Josef tegenwoordig heet. Welkom. Dank je wel. Heel leuk dat jullie komen. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ja, ik bedoel, je kan wel in die vierkante meters uh, op binnenhof blijven... maar je wil gewoon ervaren voelen wat het is. En ook door ja. de verhalen aanwoorden. Ik zou zeggen, laten we naar binnen gaan, want Goed. het is ooit hier. Dus, uh... Dank je wel. <laughs> de Jozefkerk is een betonnen kolos. Alles wat het ooit tot een kerk heeft gemaakt, is gestript. Het houtwerk... De banken zijn eruit. En wat er overgebleven is lijkt nog het meest op een grote betonnen bunker. In het midden een bouwlamp. Op een tafel wat spelletjes. En wat is overgebleven van Sinterklaas? Zakken, pepernoten en tai-tai. Uh, maar dit is dus de grote kerk... Af en toe dan uh, flikkert de stroom eruit, zoals jullie kunnen zien. Hoe mensen verblijven op dit moment hier zo'n tocht? Ongeveer 95 bewoners hebben we hier nu zitten. Er is veel te doen hier, want het is gewoon een grote betonnen bak. Het heeft een half jaar leeg gestaan. En in één keer ben je hier eigenlijk een klein dorp aan het neerzetten... met alle infrastructuur die daar omheen komt kijken. Dus dit is het ongeveer nou dan kunnen we zo meteen ook wel een beetje dialoog volgens mij opstarten van wat dat nou maakt dat jullie er nou voor kiezen om deze mensen eigenlijk in een soort perspectiefloos bestaan hier uh, ja. te bieden ja nou hadden... nee, kijk heel simpel afgelopen vrijdag stonden ze zonder iets op straat. Sommige mensen hadden niet eens schoenen of jassen meer aan... en die werden gewoon weer op straat gezet op een vrijdagavond... terwijl het de volgende dag gaat sneeuwen. En dan is het, denk ik, een humanitaire taak om te zeggen van... Nou, we moeten in ieder geval voor zorgen dat ze ergens kunnen slapen vannacht. Want dit kan niet. Ja, maar ze kunnen er ook voor kiezen om gewoon mee te werken. En dat betekent gewoon dat ze opvang krijgen... en dat ze meewerken aan een terugkeer naar het land van herkomst. Dat klopt. En als de IND zegt dat ze terug kunnen. En als een onafhankelijke rechter zegt dat ze terug kunnen. Er is meestal ook nog een Raad van State... Die daar een oordeel over heeft gegeven. Want ja. men kan vrijwillig terug. Maar als we Dan pakken ze toch elke strohalm die er is in deze samenleving... om maar hier te blijven. En dat, dat is nu. Dat ben jullie nu op dit moment. De gesprekken die ik heb gevoerd, dat ja. zijn mensen die terug willen. Waarvan de IND zegt ze kunnen terug, waarvan de rechter zegt ze kunnen terug. En dan is Het ontbijtje lindersoep. wordt bezorgd. Linzensoep. Ja. Linzensoep? Ja, buren. Allemaal drie dagen. Kleren, beten, alles. Vijf vuilne zakken brood... Een beetje veel lijkt me, of niet? Ja, maar de, um, volgens mij een paar dagen geleden hebben ze ook uh, het overvloed van brood hebben ze weer teruggebracht naar de voedselbank hier tegenover. Dus dat is wel leuk. We zullen zien de komende weken wat er gaat gebeuren. En dit onderwerp is niet uh, van vandaag uh, of van gisteren, maar die zal ook niet morgen worden opgelost. Slag Roel Pauw in de zogenaamde vluchtkerk in Amsterdam. Sport. Het winterse weer heeft ook de gevolgen voor de sportwereld. Vier wedstrijden in de Jupiler League zijn afgelast. Zo gaat het duel tussen Telstar en de Graafschap niet door. Telstar-directeur Pieter de Waard. De wedstrijd is afgelast omdat er inmiddels een pak sneeuw ligt van een centimeter of zeven. En rondom het stadion uh, ja, ligt die sneeuw natuurlijk uh, ook. Dus uh, enerzijds uh, vanwege een uh, onveilige situatie uh, voor, uh, voor supporters en uh, andere belanghebbenden... En anderzijds uh, zie je het uh, maar op tijd van het veld uh, af te krijgen met, uh, met alle risico's van dien. De directeur van Telstaan heeft dan ook begrip voor het besluit van de scheidsrechter. Ja, ik vind het een, een verstandige beslissing, maar ik baal er wel van. Want uh, wij hadden heel veel uh, georganiseerd uh, voor vanavond. Nou, dat zijn we, inmiddels zijn we dat allemaal aan het cancelen en aan het, uh, aan een, en aan het afbellen. Ja, dat, uh, je hebt gewoon een zeper, want je hebt toch kosten gemaakt. En uh, ja, daar, daar staan geen inkomsten tegenover. De graafschap gaat dus niet door. De andere wedstrijden die niet doorgaan zijn MVV Volendam, Emme Cambuur, Den Bosch Eindhoven en Go Ahead Veendam. En er kunnen nog meer afgelastingen volgen, want er moeten nog velden worden gekeurd. Verkeersinformatie nu. John Sohoka bij de AWB, John. Files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Laren 3 kilometer. Een stukje verder op 2 kilometer bij Amersfoort. En nog een stukje verder op 3 kilometer tussen Kloop en Hoeverlaak en Barneveld. Op de A50 richting Apeldoorn, daar is een ongeluk gebeurd bij de afrit Hoenderloo. Er zijn twee reisten ook er staat 2 kilometer file. En de Swalbentunnel op de A73 richting Maasbracht is vanwege een technische storing afgesloten. Er staat inmiddels tussen Belfeld en de Swalbentunnel 5 kilometer file. Nog een keer de hoofdpunten. De politie pakt vierde verdachten op na fatale mishandeling grensrechter. Dat is een jongen van 16 uit Amsterdam. Een verkeerschaos werd het niet de afgelopen uren, maar toch zijn er wel wat kleine problemen door de sneeuw. In Japan is vanochtend opgeschrikt door een aardbeving en een tsunami-waarschuwing. Het lijkt allemaal mee te vallen. Er zijn geen doden en de waarschuwing voor een tsunami die is zojuist ingetrokken. 12 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Klaas Drupsteen met lunch.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 Geld lenen kost geld. Ja, ja, de Stergouderloekie 2012 staat voor de deur. Dus wat is uw favoriete commercial? Ga naar SterGoudenLookie.nl en stem. Da, da, da.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. lunch, Klaas Drupsteen. Goedemiddag, uh, straks bel ik met Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier. Uh, Elsevier gaat in januari de memoires van Frits Bolkestein in vorm publiceren. In het mediaforum ontvang ik vandaag journalist Aad van der Heuvel... en hoofdredacteur van Trouw Willem Schone. We hebben veel te bespreken, zoals de uitzending van Nieuwsuur gisteren. En daarin vertelde de advocaat van Jasper S. Jan Vlug... opvallend openhartig over de bekentenis van zijn cliënt. De advocaat had ook wel begrip voor het feit dat Jasper S. zich had laten pakken. Als je ziet wat het in het, in het land en in Friesland en in de omgeving heeft losgemaakt... al die jaren, het is nooit echt uit het nieuws uh, verdwenen... Eh, dan kan ik me wel voorstellen dat je ervoor kiest om jezelf te laten betrappen. Want zo was het eigenlijk. Ja. In de nieuwsquiz vandaag een topper. We ontvangen de winnaar van vorig jaar, Berto Nieboer uit Arnhem. Kan hij de score van 70 punten verbeteren? Eh, als u ook wilt meedoen aan onze quiz... dan kunt u uw naam en nummer doormailen naar nationalenieuwsquiz.ncrv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Arendo Joustra, hoofdredacteur Elsevier... Uh, die gaat uh, ja, met zijn blad VVD-corrivee Frits Bolkestein... een plekje geven in het blad uh, om zijn memoires te publiceren. Vanaf 19 januari verschijnt hij daar wekelijks met een aantal pagina's. Dag meneer Joustra. Goedemiddag meneer Dropsteen. Goedemiddag. Was het moeilijk om uh, Frits Bolkestein over te halen om mee te doen? Enig Enigszins wel, want uh, gek genoeg het is een beetje een bescheiden man... die uh, ja, vindt dat hij alles wel geschreven heeft en gezegd... en denkt dat zijn leven niet, niet interessant is eigenlijk. En waarom vinden jullie dat wel? Nou ja, het grappige is... ik wil altijd graag weten van een van politicus waarom hij dat doet. En vooral bij Bolkestein. Hij was al 43, volgens mij, toen hij de politiek inging. Daarvoor had hij een prachtige carrière bij Shell. En uh, nou ja, dat, dat, die baan heeft hij ook opgezegd. Hij heeft gewoon opgezegd zijn baan opgezegd. En uh, heeft toen jaar, heeft hij geprobeerd om op een lijst te komen... van, van, uh, van de Tweede Kamer, van de VVD. Ja. Dat is ook een hele ouderwetse manier. Dus uh, nou, je, je, je hebt eerst een, een leven in het bedrijfsleven... En dan zonder dat er iets voor je klaar ligt, stap je dan over naar de politiek en probeert dat op eigen kracht uh, zo'n plaats op de Tweede eens te krijgen. En die heeft hij gekregen. Nou ja, daarna heeft hij heel veel bereikt, heel ja. veel meegemaakt. Um, ho Hoe lang gaat die serie lopen? Hoeveel bladzijden per keer bijvoorbeeld? Nou ja, hij begint uh, over zijn jeugdjaren. Hij heeft ook nog een interessante periode meegemaakt toen hij uh, in Amerika studeerde, twee jaar lang, aan de, aan de westkust. Uh, ook daarover vertelt Hij heeft die mooie verhalen hoe hij nog uh, als een soort vakantiewerker naar Mexico ging. Uh, ook nog uh, dat bij Shell dat hij nog in Oost-Afrika werkte, in Indonesië. Uh, dat hij op naar Mexico moest voor een opdracht. en totaal niet wist wat hij daar moest doen. dus maar gewoon het telefoonboek pakte. Uh, nou ja, als je het zo allemaal bij elkaar optelt. denk ik dat we daar. Uh, een soort eerste half jaar van, van 2013 mee bezig zijn. Ja, en dat kan nog zomaar langer gaan duren, volgens mij. Nou. Hij zei ook wel, ik heb nog een paar dingen uit de politiek ook wel te vertellen. Een paar afrekeningen zullen we nog wel volgen met, uh, met hier en daar een, een politicus. Oh. En, uh, nou ja, dat, dat, dus hij, hij, het is ook nog politiek. Het, het is niet alleen maar zijn leven. En weet u al welke afrekeningen er gaan komen? Ja, ik kan het een beetje vermoeden, maar ik denk dat uh, Van Mielo nog wel lang zal komen. Van Mielo, okay. ja. En oké. Want ja, hij gaat het hele leven doornemen, maar ik neem aan dat hij niet al te lang bij zijn jeugd blijft stilstaan en dat we snel de politiek... Hij heeft nog een interessante grootvader waar hij iets over vertelt. Uh, dus uh, dat is uh, ook een brinkman, minister van Onderwijs geweest. Dat was zijn grootvader. En hij vertelt ook heel aardig hoe hij hoe opgroeide. En, en, en, mijn, mijn, mijn, mijn vader, die, uh, mijn grootvader, die ook melkboer was. Dus. En hij beschrijft zichzelf natuurlijk als een echte koopman uit, uit, uh, uit Amsterdam. Maar hij is ook nuchter, dus... Wat, die, wat ik gelezen heb, hij schrijft ook zoals hij is. Hij spreekt altijd, altijd redelijk in, in heldere zinnen. Uh, geen geen, geen, geen fraaie, fraaie uitweidingen zoals van acht. Hij is to the point, zakelijk. En uh, in die zin uh, is het interessant dat hij gewoon uh, helder schrijft wat hij te zeggen heeft. Ja, verwacht u meer lezers, meer abonnees, meer losse verkoop? Nou, ik vind het zelf vooral erg aangekend dat hij dat doet. Het is een mooie toevoeging. Yeah. Dan kijk je natuurlijk altijd terug op de week. En hier maak je natuurlijk... het uh, is dus een soort slow journalism, zoals ze tegenwoordig noemen. Hier kijk je natuurlijk terug naar een veel grotere periode... in de Nederlandse politiek en ook hoe Nederland was. Hij is van 1933. Hoe Nederland was in die, yeah. in die crisisjaren... in de oorlogsjaren... Uh, well, well, in, in uh, de tijd dat uh, begin jaren 50, begin jaren 60... Ja, dus, dus u was... vindt het in ieder geval interessant... En, en of het meer lezers gaat trekken, dat gaan we nog even afwachten. Nou, ik denk ik... het wel. Ik denk dat we, wij krijgen nu al veel reacties op onze site... dat mensen zeer geïnteresseerd zijn in wat hij te vertellen heeft. Ja, dank u wel. Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier. De leden van Metallica hebben na een strijd van 12 jaar... hun veten bijgelegd met muziekdienst Napster. Napster was de eerste grote site die mensen in staat stelde... illegaal liedjes met elkaar te delen. Het werd een enorm succes. In 2000 klaagde Metallica de oprichters van de site aan, wat uiteindelijk leidde tot het opdoeken van Napster. Drummer Lars Ulrich van Metallica vertelde in een interview uit 2000 dat zijn band de rechtszaak ook zag als een waarschuwing voor iedereen die het succes van Napster wilde kopiëren. You know, in in het kurs van de legale vorm om te proberen Napster en te laten zien aan de andere opstart bedrijven die similaar servicies geven, dat als je dit gaat doen, dan heb je mensen zoals Metallica met heel diepe kanten, die heel tenacjousig zijn en heel... Uh, ...emotionally involved in trying to fight this on your back all the time... ...and whether that's something that you want to continue pursuing, basically. Als dat geen treigement is, later zou de site een doorstart maken als legale muziekdienst. En nu is de strijdbijl tussen Napster en Metallica dus definitief begraven. De KNVB stelt zijn Facebookpagina open voor spelers van amateurclubs. Zij kunnen hier ideeën uitwisselen om invulling te geven aan het weekend. De KNVB heeft alle amateurwedstrijden afgelast... vanwege de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Maar de Voetbalbond roept clubs wel op om de deuren van hun sportcomplex te openen... zodat spelers met elkaar in gesprek kunnen gaan. George Zimmerman, de buurtwacht die in februari van dit jaar in Florida een ongewapende tiener doodschoot, klaagde de Amerikaanse zender NBC aan. Het nieuwsprogramma Today zond namelijk een opname uit van het gesprek dat Zimmerman uh, voerde met het alarmnummer vlak voordat hij de tiener doodschoot. This guy looks like he's up to no good. He looks black. Did you see what he was wearing? Yeah, um, a dark hoodie. Al snel bleek het programma in de opname te hebben geknipt... waardoor het leek alsof Zimmerman eh, racistische motieven had... om de donkere jongen te vermoorden. In de echte opname reageerde hij echter op een vraag... van de telefonist aan de alarmlijn. Zimmerman beschuldigt de zender er nu van hem bewust... te hebben afgeschilderd als een moordlustige racist... om zo de kijkcijfers op te krikken. NBC heeft al schuld bekend en twee medewerkers zijn ontslagen. Hoewel, hoeveel geld George Zimmerman van NBC eist, dat staat niet in de aanklacht. Advocaat Jan Vlug vertelde gisteren in Nieuwsuur... uitgebreid het verhaal van zijn cliënt Jasper S., de moordenaar van Marianne Vaatstra. In de studio nu hier bij mij aan tafel, Joost Oranje, hoofdredacteur van Nieuwsuur. Welkom. Dankjewel. Um, waren jullie zelf verbaasd dat hij zo openhartig was eigenlijk? Ja, ik heb het uh, zelf nog nooit meegemaakt volgens mij... dat een advocaat uh, of een raadsman in dit stadium van een rechtsgang... al, al zo uitvoerig op de zaak ingaat... Uh, dat deed Jan Vlug nu wel. En uh, ja, dat was heel bijzonder dat ja. hij dat bij ons deed. Maar jullie hadden wel van tevoren bepaald dat het bijna een half uur kon duren. neem ik aan. Dus dan ga je er ook wel vanuit dat hij wat vertelt. Nou, wij, wij hadden natuurlijk van tevoren al contact met hem... om te kijken uh, hè, of, of hij zijn verhaal wil vertellen. Dat doet natuurlijk iedereen. Dat is gewoon goed ja. journalistiek productiewerk. En toen hij zich gisteravond bij ons meldde... en we in een voorgesprek met hem spraken... en uh, ook doorkregen dat hij behoorlijk ver wilde gaan... of veel wilde vertellen... Uh, toen hebben we er ook voor gekozen om er wat langer tijd voor in te ruimen dan, uh, dan gebruikelijk is. En dat, dat vind ik ook terecht, want als je dit goed wil doen en ja. zorgvuldig wil doen... en alle vragen wil stellen, dan moet je er ook de tijd voor nemen. Ik vond het ook heel mooi. Dus, uh, maar, maar goed, daar gaat het niet zozeer om. Wat vond jij zelf vooral het meest bijzonder aan dat interview? Nou, ik vond, het, uh, ik vond dat het verder, uh, dat, dat van Huis dat, dat goed deed, dat hij dat zakelijk deed... dat ook de vragen die uh, op tafel liggen uh, er, er ook ter tafel kwamen... Ik vond het meest bijzondere, wat, waar we het net over hadden... dat een advocaat in, in dit stadium van het proces al zover gaat. En het ja. is natuurlijk heel interessant om te kijken... wat nou precies zijn motivatie daarvan is, uh, maar, is maar welk geweest. aspect dan? Bij, bij, bij wat, welk deel dat hij vertelde, was je vooral uh, verbaasd? Nou, kijk, je, je, maar dat is speculeren, hoor. Dat, dat zouden we aan hem zelf moeten vragen. Maar wat interessant is, is dat hij probeerde... zoals ik het dan gezien heb als kijker... dat hij natuurlijk toch probeerde van het monster een mens te maken. Ja. En de vraag is of hij daarin geslaagd is. De vraag is natuurlijk ook, daar zal in juridische vakkring nog wel over gediscussieerd worden... of dat verstandig geweest is om dat op die manier te doen... en op dat op dit moment te doen en niet in de rechtszaal. Uh, dat zijn allemaal hele interessante dingen die natuurlijk bij je naar boven komen... als je dit uh, zo hebt bekeken. Want waarom zou het niet verstandig zijn? Nou, je zou kunnen beredeneren dat het niet verstandig is als je deze kaart speelt. Het is natuurlijk een bekende juridische kaart hè, bij, bij dit soort delicten... om uh, de, je, de verdachte, je cliënt, een zo menselijk mogelijk gezicht te geven. Uh, dat is niet zo raar. Uh, maar het is belangrijk op welk moment je dat doet. En je zou kunnen zeggen: als je dat nu al hebt gedaan, dan heb je die kaart gespeeld. En uh, is de rechter daar straks over een aantal maanden, als dat proces speelt, dan nog wel gevoelig voor? En heb je uh, die kaart dan ook niet te vroeg op tafel gelegd? Dat zou kunnen. Vond jij het overtuigend? Hoe bedoel je? Wat, wat, wat ja, hij over... ervan. Nou ja, dat, het beeld dat hij van zijn uh, cliënt schetste. Overtuigend. Um, ik vond wel dat hij uh, in mijn optiek daar heel uh, open en, en eerlijk over sprak. Ik neem aan dat hij dat ook heeft gedaan in overleg met zijn cliënt. Ja. Um, en ik vond wel. Uh, journalistiek gezien, maar daar gaat het wat mij betreft natuurlijk vooral om, dat hij iets toevoegde aan datgene wat we tot nu toe wisten van die zaak. Ja. En dat wil je natuurlijk als journalistiek altijd doen. Je wil alle kanten van het verhaal belichten en de kant van, van hem hadden we nog niet gehoord en dat hebben we nu middels Jan Vlug wel gehoord. Dus dat zet die zaak toch weer wat beter in perspectief en dus daar heb je, je hopelijk wat aan. Jij kijkt tevreden terug op dat gesprek. Ja geste, hoor. In die ja, Joost ik. Oranje, dankjewel. Ja. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, dat is de Beatles naar blokken. Het mediaarchief. De protesten in Egypte blijven deze week aanhouden. Onvrede over de plannen van president Morsi. En dat terwijl de vreugde na het aftreden van president Mubarak. februari vorig jaar zo groot was. Het NCV-programma Altijd Wat was meegereisd met acteur Sabri Saad El-Hams. om hem te volgen in die spannende dagen. We zagen hem in Cairo op het moment dat hij via een autoradio hoorde dat Mubarak was afgetreden. Spontaan barstte er een volksfeest uit. Tagalie! Tegalen! Techallen! Techalen! Tagalen! Tagalie! Ik heb het gezegd! zitten. Zit, zit, zit. is te groot, het is te groot voor woorden. Ik kan bijna. Het ik, ik moment dat het gebeurt, het moment dat ik daar langs liep, ik, dit hebben jullie net gezien, langs een auto loop en ik zie wat er dat ik hoor op de radio. Uh, wat, wat, wat, wat, wat, wat, dat, dat er iets aan de hand is... en ik duik in de auto en om, om, te horen, om goed te luisteren wat er aan de hand is... en ik hoor dat hij weg gaat... dan sta je daar alsof Egypte in dit geval het WK gewonnen heeft van, van de democratie. <lacht> het is een wedstrijd inderdaad dat Egypte gewonnen heeft. En dat, is, dat, moeten ze nu, dat moeten ze nu vieren. En inderdaad morgen en de komende maanden, de komende jaren misschien... maakt de Egyptenaar mee wat democratie betekent. En laat hem even falen. Misschien, misschien is het inderdaad een moeilijke tijd. Ik zeg niet dat het uh, uh, nu allemaal klaar is. En uh, morgen, morgen komt er een regering en we weten allemaal wat we, welke kant het op gaat. Ja. We houden ons hart vast, maar nu zijn we blij. Nu is, de, nu is Egypte heel erg blij en dat gun ik ze. De acteur Sabrissat el-Hams, 13 februari vorig jaar. Toen was hij blij met de, de democratie in Egypte... maar waarschuwde al wel dat er moeilijke momenten zouden komen. En daar zit Cairo nu dus middenin. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Aad van den Heuvel, journalist en Willem Schone... hoofdredacteur van Trouw. Hartelijk welkom, beiden. Dankjewel. je uh, Aad, jij wilde graag nog even wat zeggen over staatssecretaris Dekker... en het nieuws over de publieke omroep dat gisteren naar buiten kwam. Uh, hij is van mening, de staatssecretaris... dat de omroepen niet langer beoordeeld moeten worden op hun ledenaantal... maar op kwaliteit van hun programma's. Uh, wat vind jij daarvan? Ja, wie, wie zal die kwaliteit gaan, uh, gaan bekijken? De Raad van Bestuur, maar in de krant uh, van, de, van de Nederlandse publieke omroep... in de krant van ook dat ze zich niet met de inhoud zullen bemoeien. Nee, waar ik me ontzettend kwaad over maak is onbehoorlijkheid van bestuur. Want ik heb in de loop van de jaren meegemaakt ministers en staatssecretaris die hierop aandrongen... om ontzettend leden te gaan werven. Vervolgens kwam er dan een meneer met een flaphoed die zei... nee, maar de, de omroepen moeten fuseren. Dus gingen KRO, NCRV en AVRO in een geweldig gebouw... op de weg zitten en de varen en de VPRO... in een gebouw met schuine vloeren hier op het Mediapark. Komt er weer een volgende minister die ja. zegt... nee, nee, dat fuseren. nee, we gaan nu echt weer leden werven. Nou, dan kwam Jan Slachter weer in iedereen... En nu is het weer anders geworden. Nu tellen de leden niet meer. Dat hoeft allemaal niet. Nee, nu gaat het om de kwaliteit. Ja, maar gaat dat niet zo uh, altijd in de politiek, bij elk onderwerp? Ja, maar het voort... is natuurlijk schandelijk. Nee, Ik bedoel, wat, wat mij dus het meeste hindert, is dat... Uh, men regeert twee jaar, drie jaar... en meestal is het de laatste tien jaar dan wel afgelopen met een kabinet. En niemand maakt ooit eens een blauwdruk. En dat geldt niet alleen voor de omroep, dat geldt ook voor defensie. Ja. Flikken er maar ja. 100 miljoen af, nog een keer 100 miljoen. Maar wat, waar wij dat leger voor hebben... en wat we precies bedoelen met dat leger... en waar ze voor moeten dienen... Ja. Die blauwdruk bestaat niet. En dat geldt, geldt ook voor ontwikkelingssamenwerking enzovoort. Willem Schone? Maar als je nou de, de evolutie bekijkt, hè, zoals, zoals, zoals die nu loopt... ook met het nu lopende plan met, met fusies van omroepen zo, wat, wat vind je dan nog het belang van die verenigingen? Op zich, die gedachten die ze Nee, maar daar heb ik het helemaal nog niet in de eerste plaats over... want men was al bezig nu met fuseren, ja. cv, KRO ja. enzovoort. Dus dat is mij wel... Ik bedoel, dat, ik denk dat dat uitstekend is. Maar... Maar ze uh, laten daarmee het karakter van de vereniging ook los, eigenlijk. Nou, dat nee, dat was wel de bedoeling. Dat men de achterban nog aan zich probeerde te binden. Ja. En dat men toch probeerde om uh, zendtijd en ledenaantal... dat was gekoppeld aan elkaar dat wordt nu ook één weer losgelaten, begrijp je? Ja. Dus het gaat mij maar, om, die, om die die Voortdurend knapselende Maar te ze houden. Maar Willem Schone, wat is dat onbehoorlijk bestuur ook in jouw ogen? Nou ja, kijk, het is heel, het is, dat is, in zekere zin is dat waar. Er loopt hier nog een grootse operatie... door de omroepen zelf in gang is gezet en, en door de NPO. Dus, en terwijl dat nog loopt, ga je alweer naar de volgende etappe. Maar ik, als je de lijn bekijkt, dan vind ik het niet zo onlogisch... om te denken van, nou ja, we moeten gewoon die dat verenigingskarakter en, dat leed, en dus ook de ledenaantallen... als bepaalde factor voor ja. zendheid los gaan laten. Wat vind je het inhoudelijk ook een probleem, Ed? Uh, nou, ik voor mij persoonlijk niet bepalen maar uh, wat Willem Schoon zal al wat te maken krijgen... met lezers die ontzettend gaan protesteren tegen al die kleine zendgemachtigden... met uh, boeddhistische, hindoeïstische uh, enzovoort achtergronden... die dadelijk, uh, uh, ja, nou, die krijgen dus geen geld meer. Ja. Ze mogen nog wel uitzenden, maar er is geen geld meer voor ja, dus. Ja, dat moeten ja, ze, ze dan wel... weer van die grote broers en zus krijgen. Ja, ja, maar... Wat vind je daar van Willem Schone? Nou ja, kijk, dat is, dat is, op zich is dat heel raar. Dat, is, dat die op nul worden gezet, vind ik een beetje een ander verhaal. Hoor. Dus ik vind dat ze de, de grote ongemoed daar wel een verantwoordelijkheid hebben... om te zorgen dat die goed terecht gaan komen. Ja, ja maar dat zullen ze misschien niet doen. Hè? Nee, Want nee, dat dat van... nee om, en, maar nee. hoe komt dat? Omdat, omdat ze hier de terreur van de kijkcijfers regeert. En dan, dan scoort die niet zo hoog. En zijn ze dus, dus niet zo belangrijk. En, en er wordt dus ook hier ook dan op dat vlak te weinig naar inhoud gekeken. En te veel naar de cijfers. Ja, goed. Wij gaan uh, straks met zijn drieën nog even doorpraten over een heleboel andere zaken. Bijvoorbeeld ook over uh, het interview gisteren met Jan Vlug in Nieuwsuur, waar ik het met, uh, met Joost Oranje al even over had. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluk. Radio 1: Het NOS-journaal. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden in de zaak van de fatale mishandeling van een grensrechter in Almere. Het is een 16-jarige Amsterdammer. De 41-jarige grensrechter overleed maandag in het ziekenhuis nadat hij zondag was geschopt en geslagen door spelers van voetbalclub nieuwe Sloten. Frank en Ronald de Boer organiseren een benefietwedstrijd voor de omgekomen grensrechter. Een elftal van Oud International zal tegen een team van Buitenboys spelen, de club waar Nieuwe Huizen werd mishandeld. Door de sneeuwval is de ochtendspits flink drukker geweest dan normaal, maar een chaos is uitgebleven. Ook het treinverkeer heeft weinig problemen gehad. Door de sneeuwval rijden er in Gelderland geen bussen van Sintes. Alle buslijnen zijn tot nader orde geschrapt. De problemen zijn nog niet voorbij. Na verwachting blijft het nog uren sneeuwen, vooral in het zuiden. In Limburg is de Swalmentunnel in zuidelijke richting dicht vanwege de sneeuw. En minister Ploemen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaat binnenkort op werkbezoek naar Mali. Ze wil met eigen ogen zien hoe dat land ervoor staat sinds de staatsgreep in maart. Mali is een van de vijftien zogeheten partnerlanden waar Nederland zich op concentreert. Na de staatsgreep schort het kabinet de samenwerking met de Marinese overheid op. Het zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Het sneeuwgebied dat vanochtend boven het land tot stilstand is gekomen heeft de meeste activiteit verloren. Op veel plaatsen is het nog wel bewolkt en heel lokaal kan het nog een beetje sneeuwen. In het zuidwesten is plaatselijk de zon doorgebroken, maar daar komen ook enkele buien voor met regen of natte sneeuw. Vanmiddag verandert er weinig aan dit weerbeeld. Misschien breekt in het noorden ook nog even de zon door. Er staat een meest matige zuidoostenwind... en de temperatuur ligt vanmiddag in het binnenland net boven het vriespunt... en in het zuidwesten rond een graad of drie. Vanavond wordt het in het hele land droog... en vannacht klaart het flink op met in het binnenland matige tot strenge vorst. Morgen vloopt de ochtend vrij zonnig. In de middag neemt vanuit het noorden de bewolking toe... met aan de noordkust kansen op een bui... Aan zee kan de temperatuur boven het vriespunt stijgen, maar in de rest van het land blijft het overdag licht vriezen. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Laren 2 kilometer, verderop 3 kilometer tussen Stroe en Afrit Hoenderloo. En op de rijbande richting Amsterdam staat 4 kilometer voor Knoopend Hoeverlaken. A28 richting Utrecht, daar staat tussen Knoopend Hoeverlaken Leusden 3 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij de Afrit Hoenderloo 4 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstroken weer vrijgegeven. En de Swalmetunnel op de A3 richting Maatsbracht is afgesloten vanwege een technische storing. Daar staat tussen Belveld en de Swammentunnel een file van 5 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, we gaan door met het mediaforum. Aad van de Heuvel en Willem Schone zitten hier bij mij in de studio en we gaan nu praten over het interview met Jan Vlug, de uh, advocaat van Jasper S. gisteren in Nieuwsuur. Um, Willem Schone, wat vond jij van dat gesprek? Mooi. Mooi, hè? Ja, een mooi gesprek, ja. Nee, goed gesprek. Dus en opvallend ook. En uh, is zeker die, die openhartigheid, waar het net ook even over ging. Dat is uh, inderdaad wel heel erg bijzonder. Maar goed, ik, ik ga ervan uit dat hij dat heeft overlegd met zijn cliënt. En dat ze, ze het uh, over eens zijn geweest. Uh, dat, ze, dat het ook in het belang van zijn cliënt is uh, om, om dit te doen. Welk gevoel hield jij over aan dat gesprek? Nou, ik vond het wel. Ik, ik, vond, het, ik vond het sowieso een geloofwaardige eerlijke indruk maken. En uh, ik, het, ik, het kwam op mij niet over als, als een goedkope uh, PR truc ja. eerlijk gezegd. Maar goed, nogmaals, een advocaat dient maar één doel, dat is het belang van zijn cliënt. Dus, ja. uh, dus ze moeten de inschatting hebben gemaakt dat dit uh, goed was voor zijn zaak. Ja, Aad, wat denk jij? Ja, ik schrok ervan. Ik uh, zie die uh, advocaat en ik denk... hij gaat wel heel dicht tegen zijn beroepsgeheim aanzitten... Ja. door bijvoorbeeld te zeggen dat die man al binnen een kwartier... bij de eerste ontmoeting had verteld dat hij schuldig was. Uh -huh. Maar als ze en... het met elkaar besproken hebben... Ja, want maar voor, dat, dat zeg je dan. dan hebben ze het met elkaar besproken. Maar die man die zit dus in een cel. Die is helemaal uh, door de rooien Die zit in afzondering. Die heeft weinig contact met de buitenwereld... behalve via uh, zijn verhoorders en zijn advocaat. Ik zou als advocaat denk ik toch een stuk voorzichtiger zijn... en eens kijken hoe is de, de, de state of mind... hoe is de staat van die, van die cliënt op dit ogenblik... En moeten we dat eigenlijk niet eens een paar maanden afwachten... voordat we dit allemaal naar buiten gaan wat, brengen? Wat, wat, we, we kunnen er wel van uitgaan dat ze het erover hebben gehad. Ja, dat dat, u, dat neem ik aan. dat, ja, dat ja, niet zonder ja, overleg ja, ja, ja. ja. wij op... vragen ook vaker mensen, wilt u dat we dit uitzenden? En dan zegt iedereen ja. En als ze het later terugzien, denken ze, oh, oh nee. Ja, ja. En ja, maar wie maar weet hoe denk, die man er over een half jaar al, over Als Als uh, Jasper uh, S. zou zijn, dan zou ik denken... hier zijn mijn belangen niet door geschaad. Nou, dat zullen we dan bij de nou, strafzaak dadelijk moeten Dat denk ik, dadelijk, dat nou, denk dan denk ik, ik ook niet. want Kijk, je weet, je weet ook dat, dat, dat in, in de rechtszaal, en zeker bij de strafmaat... niet alleen de, de feiten wegen, maar ook wat er in de media is gebeurd. Dat een rechter kan dat meewegen. Als iemand al heel veel negatieve publiciteit heeft gehad... weegt de rechter dat soms ook mee. Dus wat er in de, in de publiciteit, in, in het maatschappelijk debat en in de media gebeurt... met een verdachte, kan een rol spelen in de, rechts, in de rechtszaal. Dus dat je daar invloed op kunt uitoefenen als ja. advocaat... dat kan in het belang zijn van je cliënt omdat ik hoop oprecht. Op de vraag was, uh, hoe reageerde je toen je dat gesproken? Ja, ja. Ik schrok daar dus van. Ja, en, ja. en de vraag is uh, of, uh, of men over een half jaar nog steeds hetzelfde... <laughs> maar had je dit interview willen maken? Jazeker. Ja, ja, ja, ja, oh, nee, <laughs> ik ben, da daarin ben ik niet hypocriet. Ik uh, vind het uh, natuurlijk ja. een prima interview. En, uh, maar heb je, heb je ook het gevoel dat, dat Jan Vlug een heel tactisch spelletje speelde... of dat hij hier oprecht was? Ja, hij moet wel bijna oprecht zijn, want anders zeg je dit soort dingen niet. Begrijp je, tactische spelletjes spel je door dingen te verdoezelen... of dingen te verdraaien, mm. maar ik neem toch niet aan... dat uh, de mededeling dat uh, zijn cliënt na een kwartier al zei dat hij schuldig was... dat je dat voor de vaak zegt. Ik bedoel, uh, dat, dat, dat, is, dat moet de waarheid zijn, dat moet oprecht zijn. Ja. Maar dat, en de geeft... vraag is alleen of het slim is om dat nu ja. naar buiten te brengen. Het geeft hem dus wel een wat menselijker gezicht, hè? zoiets van dat moet er nu uit... Ik heb hier ja. dit jaar mee gelopen en nu hou ik het niet meer. Ja. ja, ik vind het woord menselijk gezicht. in het verband met dit, met dit soort misdrijven. Uh, uh, een beetje arbitrair hoor. Moet, uh, hè? Ja. Willem? Nee, dat, dat, dat, is, dat is onmiskenbaar zo. Want dat is natuurlijk nu een beetje het bericht wat naar buiten komt. van hij heeft al die tijd met, met een, een zwaar en een geheim rondgelopen. Ja. En voelt Wat, nu wat een treurig, op, treurig zeg, dat hij 13 ja, jaar rond allerlei andere mensen laat beschuldigen, uh, allochtone jacht in gang zetten ja. en, en alles maar je kop houden. En na 13 jaar zeggen, ja het spijt me toch wel, ja het zal wel. Ja. Ja. En dat deed hij dan om zijn gezin te beschermen. Maar ja. Ja, ja. Niet, niet sterk genoeg dat argument. Nee, nee ja. is ook niet sterk genoeg. Uh, nog even naar de motivatie van Vlug, waarom zou hij dit gedaan hebben toch? Ja ik, denk, wat zei, ik nou ja, ik denk dat Willem net zei. Ik denk dat hij heeft ingeschat van. Ik moet laten zien wie, die men, wie de mens is achter Jasper of wie, wie die mens is. En dat gaat hem straks helpen als hij okay. voor de rechter moet verschijnen. Dat de man die blij is dat, dat hij eruit gekomen is. Ja, dat de ja, zaak. zijn die die al, al bij uh, die DNA-test, dacht hij. Van uh, oké, okay, dit is het begin van het einde en gelukkig maar. Ja. Dat ja. is het beeld wat geschetst werd. En op ja. Twitter, uh, daar wordt natuurlijk meteen op gereageerd, ook via Twitter. Uh, de reacties waren heel erg verdeeld. Dus of hij hier succes mee uh, bereikt, of geboekt heeft, dat, dat moeten we afwachten. Ja, dat moet je afwachten. Want kijk, het effect van de deze week is het, denk, heeft hij denk ik een positief effect uh, daarmee uh, bereikt. Maar dat kan volgende week weer anders zijn. En op het moment dat hij voor de rechter moet schrijven, kan het weer in zijn nadelen zijn omgeslagen. Dat is heel lastig in te schatten. Ik denk dat we met z'n allen maar eens rustig de rechtszaak moeten afwachten. Ja, ja dat en gaat het is een ernstige rechter die, die daarover oordeelt. het ja. ja. duurt nog een uh, maand of vijf, uh -huh. zes volgens mij. Uh -huh. Goed, gaan we even naar deze krant. Jullie hebben hem ongetwijfeld gezien, de Telegraaf. hele grote foto van de gebeurtenis op het voetbalveld in Almere. Dus de grensrechter die op de grond ligt, er ligt ook nog iemand naast op deze foto... En je ziet uh, ja, spelers van beide clubs, de ene helft probeert hem te beschermen... de andere helft uh, probeert hem te raken. In dit geval met witte chocoladeletters. Witte ja. chocoladeletters, ja, die ja. één woord vormen met z'n allen. Waanzin. Waanzin ja. Willem Schone. Ja. Dus, nou ja, Willem een afdeling. Ja. Ja, nou ja, kijk, Als hoofdredacteur ik, ik, zeg nog maar even van ja. trouw. Ja. Ja. Uh, nou ja, nou ja na alle berichten die we al hebben gehad... en die op ook de Telegraaf hebben gehad, is, is, is de nieuwswaarde van deze soort eigenlijk nul. Dit, dit voelt eigenlijk niks toe aan wat we al wisten... Ja. En, en hij wordt over de volle breedte gebracht van een broadsheet-krant. Uh, uh, dus, dus dat is echt enorm, een enorm formaat. Wordt op de, pagina 3 nog een keer herhaald. Ja, maar ja er wordt een detail uitgetoond, hè? Dus het is, uh, het is een, een campagnemiddel. middel het is, dit, dit, dit Wat, wat is... bedoel je daarmee? Nou ja, dat, dat wordt, om iets duidelijk te maken. Dat, dat, ook het woord waanzin. Het is, een, het is een aanklacht tegen wat hier is gebeurd. Ja. Het, is, uh, het heeft nieuwswaardig. Het heeft het niet. Dus... Uh, dus is het en aanklacht ja. mag dat ook in een krant, grote landelijke? Nou ja, de telegraaf is daar een traditie in. En soms doen ze het heel goed en soms doen ze het minder goed. Maar het past wel in de traditie van die krant. Bij ons zou, die, zou dat uh, absoluut niet passen. En zou die foto dat ook niet houden? Jullie halen. hadden wel even op het internet gezet, hè? Ja, we hadden hem vanochtend wel even op de site staan bij het bericht over deze opmerkelijke voorpagina. Daar stond hij even bij, maar er kwamen onmiddellijk protesten van, uh, van de bezoekers van de site. Dus hij is er ook snel weer afgegaan. Ja. Want waar, waar hadden die mensen bezwaar tegen dan? Waar hadden die mensen bezwaar tegen, die lezers van trouwens? Gruwelijk, een, een schokkende foto. En dat, we hoeven het niet te zien om het bericht uh, tot ons te nemen. Dat ja. was een beetje de reactie. En, uh, maar goed, de internet heeft daarin toch een beetje zijn eigen dynamiek. Hè. Dat is anders dan dat je het afdrukt in de krant. Op de site uh, vliegen natuurlijk allerlei dingen voorbij. Ja. Uh, en, en wat kleiner neem ik aan. Ja, maar kijk, als je kijkt naar de, de bezoekers van onze site... Ja, die, die gaan ook langs de Telegraaf-site en langs de Volkskant-site... en langs nu.nl ja. en noem maar op. Aat? Dus dat is... Nou, het is een buitengewoon commerciële foto en uh, ja, god, iemand vroeg vanmorgen, uh, maar is dit niet de toppunt van, uh, van waanzin? Inderdaad, gaan wij niet om, veel zo, te ver om zo'n foto te plaatsen, en zo. Ja, precies. Mm -hmm. En dan denk ik persoonlijk, ja, ik, dit is zo oud als de kranten bestaan. Mm -hmm. Hè, je hebt op een gegeven moment een, een gruwelijke foto in handen en uh, je weet dat als je die krant in de rekken legt, dat uh, die onmiddellijk weg, weg zal worden genomen. Het is buitengewoon commercieel. Is dat, dat ook het enige, de enige reden, denk je? Nou ja, misschien is de telegraaf ook wel oprecht uh, verontwaardigd hoor, over het gebeuren. En vindt men het inderdaad waanzin. En dat zullen we allemaal trouwens wel vinden. Ja, want die verontwaardiging wordt natuurlijk ja. wel breed gedeeld. Ook, ja. ook in, in kring ja, van telegraaflezers. Ja, logisch, dus ja. is, ja. Door iedereen in Nederland. Ja. Ja. Nou, nog even, we hadden het eerder deze week over een foto op de New York Post. Ja. Eh, waarin eh, iemand door, voor de tram was geduwd. Mm -hmm. En we hebben een foto van genomen. toen die mannen nog probeerde uh, uh, uit die baan te klimmen. Uh, is het daarmee te vergelijken? Want daar stond dan nog bij van... Uh, deze man staat op het punt aangereden te worden of doodgereden te worden. Ja, binnen tien seconden is hij of binnen ja, 5 seconden ja, het is, is hij, hij dood tijd of bij zo. Ja. Ja. Een vreselijk bijschrift, ja. Ja. Is, Maar is deze foto daarmee te vergelijken of is het toch een heel ander verhaal? Nou, ik vind het, vind het van de New York post is het ook nog erger. Ja. Omdat het, het is puur een incident. Het, staat, het, staat helemaal, het gaat alleen maar om, om het feit dat dat dramatisch en sensationeel moment is gevangen door een fotograaf. Ja. Er zit helemaal geen verhaal achter. Helemaal niks. En dit is het en... verhaal nog van wat er gebeurt uh, rond de voetbalvelden ja. en de agressie enzovoort. Dus het, uh, dit, dit is nog, nog weer een weer spiegeling van, van de, het gesprek van de dag, waar iedereen het over heeft. Maar wat, als er iemand voor de, voor de metro in New York wordt, wordt geduwd, ja, dat wat, wat, wat, wat, wat, wat, dat is, wat is dat meer dan een incident? Het is niks meer dan een ja. incident. En verder hoop ik dat uh, er genoeg nadruk is gelegd de afgelopen dagen op de verantwoordelijkheid van de clubs in Nederland. Ik heb zelf uh, een jaar of acht langs de lijn gestaan als voetbalvader. bij een vereniging. die absoluut dit soort zaken niet pikte. Als je iemand sloeg of als je uh, uh, ontzettende agressie toonde in het veld. dan ben je weggestuurd. En als het twee keer gebeurde, dan kon je moeven. dan kon je op zoek. Niet, je was niet voor je leven geschorst, maar je kon op zoek naar een andere vereniging. Ja. En ik heb me eigenlijk nogal verbaasd dat dat niet op veel meer verenigingen. bij de jeugd, die beginnen op het ogenblik als zevenjarige al. Dat het niet veel meer gebeurt. Gewoon een strikt beleid van dit pikken we niet op onze vereniging. Maar, maar, maar, dus, nou, dus, nou, misschien even, een, even, te om even een, een, een bruggetje te maken dan naar een foto die van een, een, een advertentie die op uh, in verschillende kranten geplaatst is een, een, een pagina grote advertentie van de KNVB. Ja. Zonder respect geen voetbal. Doe mee en hang deze poster achter het raam thuis of bij je vereniging. Mm -hmm. Die club van jou? Geleuter. Ja? ja, maar die, die club van jou, waar jij het net over had... die, die, die, die hadden dat die, toch die, hoog die, in het vaandel staan? Ja, die had het hoog in het vaandel staan... maar dan hoef je toch niks voor je raam te gaan hangen? Dat, dat wist en men op die vereniging Misschien Victoria breng je nog een enkeling op een idee. Nee, maar dat, nee, gaat, dat uh, wist uh, men op die vereniging. En uh, ja, dat geldt voor de meeste verenigingen nog steeds ja. natuurlijk. Hè. Er worden per week... wat is er, 30.000 30 wedstrijden gespeeld in het amateurvoetbal... en ja. het, het overgrote deel daarvan gaat gewoon heel goed. En sportief, dus... Uh, maar dat de KVB iets wil doen ook de oproep aan die clubs om het clubhuis open te stellen voor voor mensen die willen willen discussiëren hierover of dat ze op deze manier iets willen laten weten van jongens we moeten toch met z'n allen zorgen dat we respect binnen de lijn houden en daarbuiten dat vind ik dat vind ik wel goed dat vind ik niet verkeerd en van deze manier want ik vind deze manier deze manier vind ik zeven zo snel reagerend op op uh, uh, een vreselijke gebeurtenis die echt iedereen in Nederland bezighoudt. ja vind ik niet slecht. Ja, ik maar ze niet reageren niet. misschien nu relatief snel, omdat ze juist zo traag hebben gereageerd op het incident, of op, nou ja. op de gebeurtenis zelf. Nou ja, traag en... Er is wel ik, heel veel uh, kritiek opgekomen. Uh, wat ik jammer ja, vind, is... dat Er ging een overheen. Uh, ja. hè, er werd gemeld van, er is een uh, uh, uh, doodgeschopt. De man bij de KVB die vond het wel erg laat worden en legde het... en daar gebeurde dus verder niks Totdat hmm. ze daar bij die KVB dachten... oh jee, er is echt iets gebeurd en men komt in opstand en uh, nu moeten we dus. Hè. Ja, maar, is het is dus ook een beetje een eigen imago probleem wat ze hier proberen op te lossen. Het is een eigen imagoprobleem. En ik vind dat men zich echt veel uh, strikter tot de verenigingen moet richten... en zeggen, jongens, de jeugdopleiding, zullen we dat nog eens één keer uitleggen? Uh, wat je daar moet tolereren en wat je dus niet moet tolereren. Ja, maar nee. zeg je daarmee dat deze uh, partij of deze vereniging in, in Amsterdam nieuw sloot, dat, dat die daar te weinig aandacht aan besteedt? Ja, natuurlijk. Dat weet, dat weet <laughs> ja, je dat natuurlijk, weet want ja, het is gebeurd, dit, maar dat kan... Nee, is niet alleen gebeurd, maar dat is, het stond niet op zichzelf, hè? Het was al eerder gebeurd hè? en er was al eerder uh, uh, bij de KNVB melding gemaakt. Ja. Uh, vind ik prima, maar dat, die vereniging heeft dus verder niks ondernomen. Ja. Maar goed, dat schijnt alles. voor meer verenigingen te gelden. Ja, natuurlijk. Er zijn meer verenigingen nee. die dat uh, laten lopen. Willem? Ja, maar niet voor de overgrote meerderheid nee. van de verenigingen. Nee. Want het is, het is natuurlijk niet zo dat het amateurvoetbal door en door... of door en door... Nee, door, en door dat dat is nee, nee, nee. De dat, de dit soort incidenten, het is ja. gewoon een hele grote sport... Uh, dus het, wat je, de problemen die je in de samenleving ziet... die ga je terugzien op het voetbalveld. Dat kan niet ja. anders. Of er we nou wel of niet zo'n advertentie Ja, maar met, goed, uh, kijk, uh, dat is van zo'n moment benut... Om, ja. om, om, nogmaals, om die boodschap nog eens een keer goed... Er zijn allerlei campagnes geweest in het verleden. Ook met aanvoerders die voor een wedstrijd een ja. woordje deden. En zo. Vind ik nou, prima. Dat is het enige wat uit deze hele treurige situatie naar voren komt. Van dat men er toch nu even wat meer over is gaan nadenken. En ik hoop dat dat tot iets leidt. Ja, goed. Ook dat moeten we weer gaan afwachten. Maar uh, wij hebben het er in ieder geval weer even over gehad. Aad van de Heuvel, Willem Schone, dank jullie wel. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, wij zijn toe aan de nationale nieuwsquiz van Lunch. En uh, ja, we gaan op zoek naar de nieuwscanner van deze week. En Berto Nieboer is hier te gast uit Arnhem. Uh, en dat is een uh, gerenommeerd speler, want jij hebt vorig jaar gewonnen. Hè? Ja. Je, je was vorig jaar Toppt. de nieuwscanner van het jaar. Ja. Dus het moet een makkie worden, 70 punten. Nou, ik ga mijn best doen, maar uh, we zullen zien hoe we de, of ze het me extra moeilijk hebben gemaakt met de vragen. Ja, nee, dat we proberen we een beetje eerlijk te verdelen. Heb jij uh, net zo goed kunnen voorbereiden als vorig jaar? Nee, minder goed. Ik heb, oh. nu, uh, ik heb nu dienst gehad en alles, dus uh, we gaan gewoon kijken hoe ver we komen. Dienst als wat? Uh, in, het, in het ziekenhuis. Als kinecoloog, dus, ja. He? Goed, we gaan de eerste ronde spelen. Uh, daarmee wordt de nieuwsfactor bepaald. En die neem je dan vervolgens weer mee naar de tweede ronde. Maar je kent het uh, spelletje, dus uh, daar hoeven we verder niet te veel woorden aan vuil te maken. Ik uh, zou zeggen, heel veel succes. We gaan beginnen met de eerste ronde. De nationale nieuwsquiz. Nou, Hij had moeten melden. En dat is helaas later pas gebeurd. En dat heeft geleid tot deze situatie. Met pijn in het hart heb ik daarom besloten terug te treden... Als staatssecretaris van Economische Zaken... Ik heb het onzorgvuldig gedaan. De omstreden declaraties komen uit Verdaas tijd als provinciebestuurder. Maar hij had het kunnen weten. Ja, dit was het uh, einde van Ko co-verdaas als staatssecretaris. Dat is die vier weken geweest. Ja, uh, welke Gelderse politicus gaat aangifte doen... tegen deze staatssecretaris Co Verdaas? Ja, dat is die uh, van de SP... Heet die uh, Niemijer? Ik weet het niet meer. Nee, het is uh, van de PVV, Marjolein Faber. Oh, Faber. Vraag 2. In de bonnetjeskwestie van Verdaas... heeft de provincie Gelderland inmiddels aan een hoger orgaan... gevraagd uitspraak te doen. Hoe heet de instantie die zich op verzoek van de provincie... buigt over deze kwestie? De Raad van State? Ja, het was een gokje volgens mij. Ja. Maar je hebt het goed. Ja, de Raad van State moet beslissen of een interne notitie... van een provincieambtenaar over de kwestie openbaar moet worden. Uh, ik lees nu een kop voor uit een krant. En de vraag is, waar gaat die kop over? U krijgt drie mogelijke antwoorden te horen. De kop luidt Wulps en Hart. Gaat het over Tatjana Simic, die uh, opnieuw in de Playboy staat? Gaat het over de overleden Braziliaanse architect uh, Oscar Niemeyer? Of gaat het over de manier waarop het Nederlands hockeyhelft... al de kwartfinale van de Champions Trophy van Nieuw-Zeeland heeft gewonnen? Ja, dat was een hele verraderlijke kop. Maar toch gaat die over de... Architect. Die ja, overleden is. Dat is het goede antwoord. NRC Handelsblad gebruikte deze kop gisteravond. Hij stond boven het artikel over architect Oscar Niemeyer... die tien dagen voor zijn 105e verjaardag is overleden. Vraag 4. De bouw van welke stad wordt wel het levenswerk van Niemeyer genoemd? Is dat um, Brasilia? Dat is Brasilia, dat is helemaal ja. goed. Je hebt uh, drie punten, als ik het goed zeg. Drie punten gehaald. En wij gaan door naar vraag vijf. En daarin laten we een fragmentje horen. En de vraag is, wie is hier aan het woord? Wij, wij gaan in de wedstrijd gewoon met, uh, met, met, met de denk dat wij willen winnen. En uh, ja, dat, uh, dat is gewoon uh, ja, gel, is gelukt. Zo. Ja. Was dat... Um een gokje Tim Matafs ja, van dat, PSV. Ja, je bent goed ook in gokken. Dit vond ik persoonlijk niet zo makkelijk. De spits van PSV scoorde drie keer. Ja. Tim Matafs. Vraag 6. Uh, dit duel was een jubileumduel voor de Eindhovenaren. Voor de hoeveelste keer speelde PSV in Europa? Tja. Jubileum, dus dat zal een rond getal zijn. <laughs> um, <laughs> Even kijken hoor. Altijd leuk als mensen uh, houden op 72. dit. 72... 40 jaar keer 4, nou laten we zeggen, 100, 150? Nee, dat is de helft. Het is 300. Ah, oh. 300. Het begon in 1955, 56. En toen speelden ze thuis van, uh, tegen Rapid Wien en PSV won. De zevende vraag. En bij deze vraag uh, kun je de score nog wat opwijzelen. Je kunt hier vier punten mee verdienen. Uh, u krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, dan zegt u stop. Maar niet te snel stop zeggen, want je krijgt maar één kans. Is. Als het fout is, dan komt er geen herkansing meer. Ik zou zeggen, veel succes weer. 4. Ik ben sinds dit najaar op veel brieven te vinden. 3. 826 mensen staan tussen mij en de Queen. Stop. Um, 826, 826, 826 mensen staan tussen mij en de Queen. Ja, je moet door. Uh, je moet het nu zeggen. Ja, ja dat, dan zou ik zeggen um, prins uh, Harry. Nee, dat nee. is niet goed. Het gaat om uh, prinses Amalia. Ja, toch wel, ja. Maar ook nog, ik ben de eerste Ach, van mijn ouders, ja, ja. triple E-status. En uh, uh, vandaag wappert de vlag met wimpel omdat ik negen ben geworden. Ja, ik was in de verwarring door het woordje queen, dacht ik ja. ineens, ja. ja. Even kijken, je hebt vier punten gehaald. Uh, <coughs> dat betekent dat je er 18 goed moet halen om te winnen.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 Die luidt, zonder respect geen voetbal. Nee, dat is de stelling die staat op de, te lezen op de pagina Grote Krantenadvertentie. Onze stelling luidt, uh, kijk, respect op het voetbalveld dwing je af door strengere regels. Ja, die advertentie, daar hebben we het net al even over gehad. Uh, dit weekend staat de voetbalwereld stil bij het overlijden van Richard Nieuwenhuizen. Heel Nederland reageerde geschokt op de molestatie van de grensrechter. De KNVB roept uh, mensen op de advertentie achter het raam te hangen. Dit weekend zijn alle amateurvoetbalwedstrijden afgelast. Is dat allemaal wel genoeg? Moeten de regels op het voetbalveld niet gewoon veel strenger worden... of zorgt dat juist voor alleen maar meer agressie op de voetbalvelden? Ja, De stelling luidt dus respect op het voetbalveld dwing je af door strengere regels. Bent u het daarmee eens of oneens, dan kunt u dat sms'en naar 7070 voor 50 cent. U kunt bellen met het nummer 0800-1101. Kunt stemmen via de website www.stand.nl. En voor de twitteraars hebben wij Hekje Standpunt. Ik praat daar straks over met voetbalanalist en oud-voetballer Jan Mulder. see young Lianne dignity alone. So is het problem is told I know that I'm gonna survive the December cold somebody to retrieve my was dit met uh... Age. We gaan snel door met de tweede ronde. Berto Nieboer heeft net vier punten gehad... en we moeten heel snel uh, lezen en antwoorden geven... om uh, de winnaar nog te worden deze week. Dus weer veel succes. De Nationale Nieuwsquiz. In welke Europese haven heeft de douane de afgelopen dagen... 100 kilo kook onderschept? Rotterdam. Klopt. Wat voor epidemische ziekte is uitgebroken in Darfur? Uh, gele koorts. Klopt. In welk land is softwaremaker John McAfee opgepakt? Guatemala. Klopt. Welke sportbond tekent bezwaar aan tegen de herverdeling van subsidies door NOC en NSF? De rugbybond. IJshockeybond. Ijshockey. Welke rapper roept Wilbert Wilders op om te stoppen met zijn haatcampagne tegen Marokkanen? Pas. Adi B. Welke Nederlands orkest is dit jaar voor het eerst genomineerd voor een Grammy? Pas. Metropoolorkest. Welk nummer staat op een van de top 1000 aller tijden van Veronica? Paradise by the Dashboard Line. November Rain. In welke Amerikaanse stad mag je sinds gisteren van een ons wiet bezitten? New York. Washington. In welke gemeente gaat Henk Bleker in gesprek met ex-CDA-stemmers? Pas. Boekel. Welke spoorlijn is gisteren door koningin Beatrix geopend? Hanselijn. Klopt. Welke wooncorporatie wil de vertrekpremie van een oud topman terugvorderen? Vestia. Klopt. Een woonvoorziening in welke stad voor verstandelijk beperkt is onder verscherpt toezicht gesteld? Almere. Amsterdam. Welke tennissen verwacht pas in april weer in topvorm te zijn? Nadal. Klopt. Een familie in Zimbabwe woont al jaren met wat voor dier in huis? Neushoorn. Klopt. Door de sneeuw zijn gisteren zo'n duizend van wat voor examens geschrapt? Uh, pas. Rijexamens. De politie in welk land heeft een gestolen miniatuur-sphinx... van 2000 jaar teruggevonden? Egypte. Italië. Een rechter van de rechtbank in welke plaats is met een koffer... tot dossiers, dossiers vergeten in de trein? Haarlem. Klopt. Welk bedrijf is de nieuwe hoogsponsor van de Nederlandse basketbalploeg? Tja, uh, iets... Um, Geen antwoord. Iets voor lange mensen, denk uh, nee. Pas. Sport 1 is dat. Sport 1, Je ja. hebt het niet gehaald. Nee. Dan uh, kan ik zeggen dat uh, Fred Zelstra uitloop ik uh, wel gewonnen heeft. Jij krijgt gewoon de prijs mee. Je hebt in het totaal ja. 32 punten gehad. Acht goede antwoorden nu. Meneer Zelstra. Ja, goedemiddag. Bent u daar? Jij ja, u heeft gewonnen, hè? Ja, zeker. Eerst al van uw zoon en nu van iedereen in deze week? Ja, toen ik uh, hoorde dat de jaar, uh, ja van vorig jaar gebeurt, Heel veel plezier met die 300 euro. Ja, het programma zit erop. Ja, Lunch en standpunten, of Lunch zit erop. Wij gaan straks verder met het tweede deel. Om kwart over in Eerst het Nieuws met Dool op Megens. Bedankt. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. in de mensen. NCRV. Zo meteen om twee uur in... Vrijdagmiddag live.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 Op Radio 5. Op 19 december is de uitreiking van de Stergouden 2012. Wilt u dat uw favoriete commercial meegaat naar de live show? Ga dan nu naar sterghoudenloeky.nl en stem. Ik zie u graag 19 december. Half 9 Nederland 1. <truiming>